Bread car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 Dit I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. I'm having a good time with you. I'm telling you. I, I had the time of my life. Dirty Business.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 Van zandvoort. zandvoort. De cijfers klinkt niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloemetuin in bloei niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand die het, het eind, eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 Let's do it.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 For you to come at me with another You can say We're yeah. yeah. baby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 De explosie op de grootste luchthaven van Moskou lijkt het werk van een zelfmoordenaar. President Medvedev spreekt van een terroristische aanslag en heeft de beveiliging van luchthavens en andere grote verkeersknooppunten verscherpt. Hij zei verder dat de daders zullen worden opgespoord en bestraft. De explosie was gistermiddag in de aankomsthal van het vliegveld in Moskou. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Terneuzen wordt de diesel aan boord van de vastgelopen tanker overgepompt naar een ander schip. De gestrande tanker met 3000 ton diesel aan boord ligt bij de strekdam van de oostelijke buitenhaven in Terneuzen. Omdat het eb werd, lukte het niet om het schip los te krijgen. De politie heeft geen lekkages gevonden.